Uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Frankrijk zijn minstens twee gevangenismedewerkers gedood bij een ontsnapping van een gevangene. Dat gebeurde toen hij met een busje werd verplaatst. Op de snelweg zou het transport zijn aangevallen, waardoor de gevangene kon ontsnappen. Maar hij is nog steeds op de vlucht, vertelt correspondent Eline Huisman. Er zijn 200 agenten op de been. Uh, er is een speciale elite-eenheid ingezet om uh, de gevangenen en de criminelen betrokken bij de aanval terug te vinden. Een uh, politiehelikopter en een uh, deel van de snelweg afgesloten om, uh, om hen allemaal te vinden. En er zijn ook drie mensen zwaar gewond geraakt. Verslaggevers van Pont gaan voortaan op pad met bodycams. Dat doen ze om agressie tegen journalisten en cameramensen tegen te gaan. De omroep zegt dat tijdens de rellen bij de UVA in Amsterdam de grens is bereikt. Poont noemt het ernstig dat het nodig is. Als er uh, daadwerkelijk klappen worden uitgedeeld. als er wordt geduld, als er uh, uh, vrouwelijke uh, verslaggevers worden bedreigd. die uh, zo bang worden dat er een inmiddels onder uh, uh, psychische begeleiding loopt. dan vind ik dat heel ernstig. Ja, volgens Poont was er bij de UVA vorige week een orgie van geweld. en werden verslaggevers dus lastiggevallen en bedreigd. De bodycams zouden ook bewijs moeten verzamelen. En dan nog een bijzonder verhaal uit Goes in Zeeland. Deborah kreeg daar drie jaar geleden haar kat Fluffy terug uit het asiel nadat hij lange tijd vermist was. Ja, eindgoed al goed zou je denken. Maar afgelopen vrijdag kreeg ze ineens een gek belletje. Je kat is gevonden. Uh, komt met chipnummer overeen met jouw kat uh, Fluffy. Ik denk, hoe dan? Ik denk, we hebben al Fluffy al in huis. Hoe ja, Het bleek toch echt dat ze drie jaar lang een andere kat in huis had. De dubbelganger van Fluffy hoeft zich niet druk te maken, want die mag gewoon blijven. Maar of je ook een andere naam gaat krijgen? Daar zijn we nog niet over uit. Het weer dan nog. De rest van de middag is het zon bij een graad of 26. Vanavond wordt het in het midden en zuiden van het land iets bewolkter... en kunnen daar nog flinke buien vallen, ook met kans op onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Try, I'll sing this summer serenade The past is done, we've been betrayed It's true Someone said the truth will out I believe without a doubt in you Eternity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 De rit misschien te grijden, die joel door de maan. Besteden ze mij haar beiden en hij zoekt nog rust haar. Ze steen voor haar hitte, van polen, en Lien en Rijt. Zijn hand leidt op haar schutte, hij wil mij kwaad en heid. Uit hier haast honderd, verrode maatschappij. Ze leiden net onder, ze vielen haar en vrij. Er is wat over kinderen, hij maakt soms op overspart. Maar werd ze eindsvast in het naam, dat we. Klein, en al ze je Het Uit dit is de richting van het veld. Het die haast je honderd, een naaie heersche Ze polderden met honderd, ze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 Contemplate. 6.9. Zie